Worden veroordeeld? Er bestond al lange twijfel over zijn bekentenissen. Zo worden... Onze bioscoop bij de allernieuwste films. In ben jij artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende VIA-service. TV-adres voor autoschades en APK-keuringen. Alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort leeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Nu, het weekend in. Ghetto We sip till we smashed up Feelin' alright And we rock the ghetto blaster Rockin' all night I a rocket to the globe Het weekend in. en wat zijn we trots op, even Simons? Een Nederlands product met Will. I am uit Engeland. Met This is Love. Nu een en verzoekje voor Tim Hillenaar mezelf, uit Haarlem. Putin Brands van Nielsen bij de Even. Het weekendendendend met Toby en Krim. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is. Zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht.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 Van tot tot een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 It's always, is all is in it. Nielson en je gaat nu luisteren naar, naar een nummer die hebben we al lang gehad. Oh, oh, oh, oh. Techniek en Toby. Nee, ga je, Dat was ik deze keer. Hé, Toby, Dat was ja. ik toch? Ja, okay, was ik, maar ja. jij het? We hebben straks uh, Frits Zissing aan de telefoon natuurlijk. Frits Zissing? Frits Zissing. Oh, dat vind ik zo lullig. Wat? Hij gewoon Frits Zissing. Niet Frits, Frits, Frits, Frits, Zissing. Frits Zissing. Ik ja, vind hem een goede prestator. Ja, maar waar denk je aan als je, ja, als je hem in je hoofd hebt? Als ik hem in je hoofd heb? Nee, als jij Frits, aan Frits denkt, waar denk je aan? Aan dat programma. Welk programma? Uh, hoe heet het nou? Dancing with the Stars. Ja? ja? Dat deed hij niet. Dat deed Reinhard Oerlemans. Oh. <laughs> In dat geval denk ik aan de Avro. Want hij zit dat bij is de Dat is wel Afro. heel goed, ja, ja. Hij zit bij de Avro. En een programma dat de Avro niet heeft, is The Voice. En een programma dat dat heeft. En dat staat dan op de titel van het volgende nummer. Dus even goed nadenken. Is turn Turnaround. Turnaround. Turnaround. Turnaround. Ik Wil zeggen dat de stoel omdraaien. En Corner Maynard en Nio hebben daar een liedje over geschreven. En die hoor nu heel toevallig hier op de radio: wat een bruggetje die bijna fout ging, maar toch weer goed kwam. Corner Maynard met Turn Around samen met Nio. Hier op Radio Sibel. Dat is nog ver komen, hè? Dat bruggetje. het weekend in, ja. Bruggebouw, hè? Kabinetsbeleid. is draaide de plaat hier in onze CD-speler. In hoeverre dan nog met cd 6 Want wij gaan natuurlijk ook mee met de tijd. Jorde, Corner, Maynaard en uh, Nio hier op Radio CWM. En niet voor voor de 24ste keer Sandra van Nieuwland. Toby. Ja. Een tijdje geleden, nou een uitzending geleden. geleden. Vorige week. Ja, altijd over de nieuwjaars- of oudjaarsconferentie. Ja. Mijn vraag. Wat trouwens wel ik wel even wil zeggen. Dit ja. jaar zijn er, zeg maar, ronduit de nieuw. Ja. Super veel leuke cabaret voor op TV. Ronald Goedemond, uh, en dan heb je nog hoe heet het. Erik van Muiswinkel krijg je nog. Guder Weijers. Met ante nieuw, hè? Echt heel veel. Ja. Erik van Muiswinkel. Ja. En had is dit jaar. Uh, hoe dan? Achter elkaar? Nee, uh, volgens mij op twee verschillende zenders. Tegelijkertijd? Ja. Ja, maar had je vroeger toch ook. Mee. <laughs> is de nieuwe positie bij de publieke omroep of zo? Ja, ik weet niet, maar dat had je vroeger toch ook met, uh, hoe heet het, dan op zes had je Gudo en dan mm -hmm. heb je op 1 of Erik of uh, Joep. En dan vergeet je natuurlijk nog, uh, op nieuwjaarsdag, Fred de jongen. Ja, maar die vind ik nooit zo, uh, nooit zo leuk, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het altijd het leukste om te kijken, hè? met oud en nieuw, oudejaarsconferences. Ik ook. Dat is het geweldigste. Ja. En natuurlijk omdat ik het niet allemaal tegelijkertijd kan zien. Uh, ga je en er trouwens, er wat, wat ik dus zei, een uh, paar dagen voor oudejaarsconferenten heb je Ronald Goedemond op de tv's ja. show. En lijntjes. Uit mijn hoofd de 28ste hebben we hier ook al in, uh, in de studio uh, Toby met zijn eigen oudejaarsconferenten. cheer cheer cheer inderdaad. Tjur. Klein, klein, klein dingetje. Ja. Klein, klein Maar ja, we zijn alweer uh, redelijk aan het koersen op de en nieuw, hè, Als je het zo maar een beetje gaat bekijken. Nou, nog een maandje. Ga maar Ja, het is vandaag de, tot zijn de 24ste, 23ste. Mhm. Mm nou, dat gaat snel. Ja. Het gaat heel snel zelfs. Nog 32 dagen tot kerst. Echt? Mm Hé, -hmm. hey, ik hoor iets aankomen. <laughs> je hoort iets aankomen? Ja. Dat is een auto. Oh, wacht. Wacht. Nee. Nee, hoor je? Toby, luister jij eens bij het raam? Ja, ik ga even luisteren. Ja? Wat hoor je? Ik hoor niks. Nee? Nee, ik hoor een soort van belletjes. Ja. En zo... <truh> ruk eens, rook eens. Ik krijg een open haard. Nee, ik krijg currysaus. Een tennegeur. Ik geur. Nee, currysaus. Kerrysaus. Van Mariah Kerry. Hè? All I want for Christmas. Goed, Nog twee nus nus Goede grappen luister dan naar de audio <laughs> Niet speciaal gemaakt voor Toby natuurlijk. All I want for Christmas is not you. Pummer, Kerry. Ja, het is toch wel even lekker om te horen. En het is al bijna kerst voor Toby. Al zijn nog 32 dagen uh, Sinterklaas in het land. Daarom gaan we zo ook een ode brengen aan de goed heilige man. Maar eerst de weekendhit. En de weekend is, in, is vandaag in handen van Blibrand en Emily Sunday. En um, ja, je hebt soms al die momenten dat je achter je radio zit. Of in je auto zit. Of thuis zit. Waar je dan ook maar zit. En je luistert naar ons. Dat je eventjes die volumeklop omhoog moet draaien. Dus daar geef ik je nu even de kans voor. Dus eventjes omhoog draaien. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, staat die goed? Mooi. Dan gaan we luisteren naar uh, Be Not You're Beautiful. Van Lybrandt en Emily Sande, En echt, het is het mooiste nummer van dit moment.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 Be beneath your beautiful Dit hier op Radio ZFM. Het weekend in. Pure Leibrand en uh, Emily Sandé. Hé hey, Toby? Terwijl jij oh, ja. naast me komt staan. Gezellig. Gezellig, hè? Zijn ja. de microfoon. Beneath your beautiful. Maar dat gaat niet over jou. Oké. Okay. Um, we gaan nu luisteren naar. Als het goed is, let or go van een passenger. En daarna, over een paar minuten, Frits Sissing maar meteen Frits is Dat is een langzame man. nummer, toch? Een beetje saai, sponge nummer. Dat gaat over jou, hè? Jij bent ook zo langzaam en saai en. Je weet het wel, toch? Helaas, Toby. Helaas. We gaan er naar luisteren.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 You're making all Only know you love her when you let her go And you let her go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 de Passenger, je hoorde hem hier op Radio Sivem. En als het rust hangt Frits Sissing aan de telefoon. Ja, daar ben ik weer, hoi. Hallo. Goedenavond. Hoe maak je het? Ja, uh, goed. Lekker druk. Mooi. Ik geniet ja. steeds meer van het programma Maestro. Ja, dat is goed om te horen. Wij ook. <laughs> zelf, maar het is ook altijd leuk als de kijkers ook uh, mm -hmm. het leuk vinden. En we krijgen heel veel positieve reacties, dus uh, uh, inderdaad uh, leuk om te horen. Is en... het een concept uit het buitenland of is het door de ABRO's zelf verzonnen? Nee, het is uh, een concept van de BBC. Dus uit Engeland komt het. Daar is het drie jaar geleden geweest. Mm -hmm. en, uh, de AVO heeft, is er lang mee bezig geweest om het naar Nederland te halen, maar dat is eindelijk gelukt. En uh, nu, uh, nu zijn ze drie weken op de buis. En het wordt vlak bij jullie opgenomen in Haarlem. Ja, Philharmonie. In de Philharmonie. Dus uh, hartstikke leuk. Want je begint steeds weer natuurlijk van die programma's te krijgen als sterren springen, sterren dansen op het ijs, dancing with the stars, dat allemaal. Noem het maar op. Maar ja. dit is eigenlijk eigenlijk als je dit hoort van sterren gaan dirigeren, dan, dan denk je oh het wordt weer zoiets, maar het is eigenlijk echt totaal iets anders. Ja, dat horen we van heel veel kanten. Dat, dat komt denk ik misschien een beetje omdat uh, dirigeren dat hebben we allemaal wel ja. in onze jongensdromen tussen de schuifdeuren gedaan, een beetje als niemand kijkt een beetje meezwaaien uh, met, met, met de radio die je aan hebt ofzo. Uh, Eigenlijk krijg je nooit de kans om voor een 65 man een groot orkest te staan. Terwijl uh, oh. dansen of uh, zwemmen of van de duikland springen. Dat, dat, dat kan iedereen nog wel eens doen. Dus dat mm -hmm. wel eens, weet je wel eens hoe dat is. Maar voor, echt voor zo'n orkest dan, dat, dat doet haast niemand. En mm -hmm. ik denk dat daar ook een beetje de verrassing in zit. Mm -hmm. En ook, uh, dat je daardoor ook ziet hoe moeilijk het is natuurlijk. Ja, het is echt, echt heel moeilijk hè? <laughs> het is echt heel moeilijk, ja. Nee, het is verschrikkelijk moeilijk. Dus uh, die uh, BN'ers staan ook uh, flink te zweten, moet ik zeggen. Heb je het zelf eens geprobeerd? Ik heb het tijdens de, eerste uitzending, tijdens de repetities van de eerste uitzending geprobeerd. Mm -hmm. En dat was verschrikkelijk. Want ik wist ik, echt niet wat ik moest doen. En op een gegeven moment uh, gilde ik maar van uh, sneller sneller. Maar ja, daar reageren ze natuurlijk niet op. <laughs> nee. Je en wat een set is het om uh, Miguel Romijn in, uh, in, in, als kandidaat te hebben? Ja, dat is ontzettend leuk. Want die ontregelt de boel natuurlijk volledig. Ik lees hier en daar wel dat mensen denken dat hij niet serieus mee bezig is, maar mm -hmm. dat is hij wel, want hij vindt het hartstikke leuk en ook heel erg spannend. Alleen, het is voor hem zo moeilijk dat hij op een gegeven moment maar weer er een beetje een kolderieke show van maakt. <laughs> maar het is ontzettend leuk, een leuke vent. En uh, uh, ja, de ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. Hij heeft een geweldige timing, qua grappen dan. Ja, qua grappen. Maar <laughs> <laughs> het is echt, echt ongelooflijk hoe, hoe goed die man blijft in het, in het maken van grappen. En... Ja. Eigenlijk maakt eens een grap. Hij doet gewoon iets. Het is een soort van Mr. Bean-achtig. Ja. En dat is wel, ja, voor, voor ja, nee, het is wel. Voor mijn generatie is het wel leuk om te zien. Het is de tweede natuur geworden, volgens mij gewoon. Sowieso is hij heel goed gekast bij deze serie, Want jullie hebben echt dat de, de meest uiteenlopende types, ja. hè? Ja, Kleine Vieserik is natuurlijk weer totaal anders. Ja. En. Uh, een, de een, net een, van een net Dongen. Van Dongen is natuurlijk uh, een caprettiere. Nee, dus we hebben een beetje geprobeerd. Alle, uit alle wat verschillende hoeken mensen te krijgen. En. Uh... Nee, ik, ik ben heel blij met de kandidaten. En wanneer wordt, is, is alles nou al opgenomen? Of? Nee, we gaan uh, morgen gaan we aflevering 6 opnemen, mm -hmm. volgende week aflevering 7. En dan is de finale, die is live. En dat is op uh, donderdag 27 november, dat ja. is na kerst. Dus dan, uh, die nemen je op, die gaat meteen live. En dan, uh, dan kan namelijk het op uh, niet meer stemmen, maar dan uh, kan het publiek <laughs> weer gaan stemmen wie zij de beste maestro vinden. En dan, uh, ja, er zal waarschijnlijk ook nog wel een kerstuitzending komen, mag ik dan uh, wel geloven? Nee, het net na kerst. Oké, okay, maar daarvoor heb je het toch gewoon nog wel een uitzending? Ja, nee, gewoon elke week, tot, tot aan kerst elke okay. week. Oké. Ja. Uh, ja. Nou, over de Philharmonie gesproken, jij gaat er ook zelf optreden? Ja, ja, nee, ik Tell. ga woensdagavond, 12 december, sta ik samen met Bert Kuizinga, dus, de oud ross mm -hmm. hebben wij een late-night kerstshow in de Philharmonie in Haarlem. Ja. Dat wordt wel bijzonder, want we gaan, uh, we gaan het, uh, een beetje een soort nachtclub bouwen op het toneel van de Philomonie. En daar komen ook alle tafeltjes op waar alle gasten aan kunnen zitten. Dus mensen zitten niet in de zaal, maar die zitten op mm -hmm. het toneel. Ja. En worden ook bediend, kunnen lekker een drankje drinken tijdens de voorstelling. We hebben uh, de band van Roger Happel, mm -hmm. uh, die gaat ons begeleiden. We gaan lekker nummers zingen die wij leuk vinden: Zoals van Joe Cocker, Frank Sinatra, uh, Bruce Springsteen, ah. Seal, er komt van alles langs. En natuurlijk veel kerstnummers. Mm -hmm. want de late-night kerstshow. En we hebben de dames van Lois Lane te gast. Oh, kijk. Dus die uh, zingen zelf, zingen met ons mee, we gaan duetten met hun mm -hmm. zingen, ze gaan solo zingen. Dus Het wordt een hele bijzondere avond in de Philharmonie in Haarlem. Nou weet ik dat jij goed kan zingen, maar Bert Kuizinga? Ja, die kan ook heel goed zingen. Die, als je die uh, Joe Kokker uh, hoort, dan lijkt het net alsof Joe er zelf staat. Dat had ook niemand verwacht. Ja, het nee, is een hele, hele verrassing. Het wordt ook een hele verrassende avond. Dus. Uh, er zijn nog kaarten, Jijkt. het ligt natuurlijk vlak bij Haarlem, vlak bij Zandvoort, dus ik zou zeggen mensen, als je zin hebt in een leuk kerstfeest, kerstavond, een bijzondere voorstelling, in een soort nachtclubachtige zetting, dan moeten ze lekker komen. Oké, okay, dan uh, ja, de kaarten kunnen, ja je kan gewoon op Google het even intikken. Uh... Ja, theater dat is de site van de Philharmonie, mm -hmm. en als je dan uh, 12 december, uh, op 12 december kijkt, dan uh, kom je uit bij uh, onze voorstelling. Nou, weet ook dat jij heel veel met musicals hebt, hè? <laughs> Ja, ook nog eens. Ja. En nou het draait op dit moment een musical uh, om het leven van André Hazes. Ja. Jij bent vast al wel geweest? Ja, ik ben geweest naar de première. En ik vond het een hele bijzondere, prachtige uh, musical. Mm -hmm. Dus ook, ook dat is, uh, die is weer anders dan je uh, in eerste instantie de ja. je denkt. Ik denk een beetje aan bij de Doombar musical die er geweest is. En, en natuurlijk de Mamma Mia met de Abba. Ja. Dat je gewoon lekker gaat meezingen. Maar dat is het niet, want het is toch echt het levensverhaal van André Hazes. En dat is. Natuurlijk een, een leven met ups downs. en downs. En vooral die downs die komen hard binnen tijdens de musical. Uh, dus het is niet echt een amazing musical. Het is nee. echt een... Je komt ook in de, uh, de pauze is Iedereen ja. komt doodstil die zaal uit. Want dan is er net wat dramatisch gebeurd. Uh, dus het is heel indrukwekkend. Een fantastische cast. Mm -hmm. uh, Chantal is ongelooflijk. Chantal Janssen is on, ongelooflijk goed als Rachel. Ja. Uh, we hebben natuurlijk Martijn Fischer. Die gewoon één op één André Hazes is. Uh, maar ook de ouders van Rachel worden geweldig gespeeld door Doris Baat en Hugo Bruins. Dus, mm -hmm. uh, nee, het is echt een hele bijzondere voorstelling. Van wiens leven zou jij nou een voorstelling willen maken? Oh jee. Wat een vraag. Uh, ja, wat een vraag. <laughs> <laughs> uh, wie zou er nou nog leuk zijn om. Een, een, een André van Duin? Ja. Ja, misschien is dat een wel goed een idee. Reis, of zo. Ja. Met ook echt uh, stukjes van André van Duin tussen. Precies. Ja, dat is echt een goed idee. Ja. Ja, um, ja en, en er komt natuurlijk ook nog een hele mooie musical aan, Sister Act 2, geloof ik. Ja, maar dat is pas uh, volgend jaar, ergens in maart volgens mij. Maar ja, we, wel... krijgen we, we krijgen nu eerst dit weekend weer Annie, de revival van Annie, oh. die is er weer. En uh, wat komt er nog meer uit, Dick Tom, uh, volgende week, of twee weken. Dus op musical musicalgebied gebeurt er veel, uh, Shrek is natuurlijk net... Uh, in première ja. gegaan. En het loopt ongelooflijk goed. Dus het trekt gelukkig weer een beetje aan. Mensen hebben toch wel weer, uiteindelijk toch wel weer zin om naar het theater te gaan. Dus dat is fijn. En uh, natuurlijk uh, niet te vergeten Soldaat van Oranje die nog steeds draait. Hè? Bizar. Ja, ongelooflijk hè? Bizar. In Bizar. Nederland. Weer verlengd. En, uh, nou, maar dat is ook een spektakel moet ik zeggen. Uh, dat is echt absoluut de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ik moet nog steeds een, een dagje prikken dat ik daar een keertje naartoe ga. Ja, dat moet je, um, je absoluut doen. Frits. Maar kom eerst gezellig 12 ja. december naar de Philharmonie. Ja, dat, ga dat gaat goedkomen. komen. Mee zingen, de kerst. Dat, dat gaat goedkomen. Ja. Mogen we hartelijk bedanken. Ja, jongens, bedankt voor het telefoontje weer. Geen dank. Gaan we nu luisteren naar uh, Lila Wolke, een nieuw Duits nummer. Hier op Radio Sivam. 30 grad, ik kühe mijn kopf am Fensterglas, druk den Zeitlubenknop. Wir leben immer schneller, feiern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Wollen kein Stress, kein Druck, neemt u noch een Schluck. Vom tonic? guck in diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet stad. Stadt. Und über ons zien, lila Wolken in die Nacht, wir bleiben wachten. Die lilas hier Bis die Wolken wieder lilas neemt Bis die Wolken wieder lilas neemt Hier bleibend wach Bis die Wolken wieder lilas neemt Guck da oben, steht ein neuer Stern Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk. Wir reißen uns von allen Fäden ab Lass dich schlafen, komm wir heben ab Die Jung und Ignorant stehen auf dem Dach teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen jeden Tag neu bis den Geld gegen Probleme wir nehmen was wir wollen wollen mehr sein mehr sein als nur ein Moment hier yeah. kommen nicht mit großen Namen die du kennst wir trinken auf Verlierer lassen Pappbecher vergolden feiern hart fallen weich auf die lila Wolken wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind wir bleiben wach bis die Wolken wieder lila sind die Wolken wieder lila sind. Hier blijven we, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht een neuer Stern. Yeah. Kanst du den sehen bij ons Feuerwerk? Oh. We reizen ons van de Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Rits Lila, wacht dat klinkt als een uh, snoepje. Ja, Willy Wonka denk je dan ja. meteen aan, hè? Ja. van, uh, Sharky in de chocoladefabriek! Ja, die... Ja, maar goed, inderdaad. Ja. <laughs> Om eventjes met bij je, uh, zij gelooft in ja, mij. Wacht, ik heb nog een, uh, Ik had nog grappen, toch? Oh, vertel je grappen. Ja. Oké. Okay. Wat is een tomaat die pijn heeft? Wat ben je dan, als tomaat zijn? Als je pijn hebt als tomaat? Geen idee. Dan ben je een oud Oké, ja, ga verder. Um, ja, uh, even nadenken hoor. Oh ja. Heb je hem zelf verzonden? Hoe noem je Peter Pan in het Chinees? Geen idee. Peter Wok. En door? En hoe heet een... Uh, uh, wacht, laat. het is rood en zweeft door de Tweede Kamer. Um, even denken. Ja. Geen idee. Wil een hulplijn gebruiken? Ja. Bel maar. Wat is hem? Een ongestelde vraag: Dat waren ze? Ja. Tips van internet, hè? Nee. Welke heb je dan niet van de internet? Uh, de eerste twee: Van die Tomaat en die, uh, die Peter tonen. Rock, ja. Oké. Okay. Dus. Ja. ja Moet ik er een mening over hebben? Da welk cijfer zou je mij nu geven? Mm, toch wel een dikke nou, dikke drie. Ik heb het geprobeerd, hè? Ja, je hebt het geprobeerd. Ja? Dat, dat is ook, weet je, als je het niet probeert, dan hm. weet je het ook niet of je het niet hey, kan. He. natuurlijk. Kijk, nu weet je het gewoon. Ik kan ja. het niet. Nou, zullen Prira. we? <laughs> we hebben ook nog een Sinterklaasliedje straks, hè? Ja, Speciaal. in de Spotlight hebben ja, we. Sinterklaas. Eigenlijk ja. <laughs> in de Manenschijn heet het voor deze ja. ene keer. In de okay, Sinterklaas. Ga je Sinterklaas, goed. Maar er is een ander liedje. Ja. Dat, heet, dat is van de, uh, van de Metro. Volgens mij in Engeland is het. De Metro. Of, of in Frankrijk. In ieder geval een van de twee, de, de, de metro, metro. Die hebben een... Uh, een, uh, een nummer. Een liedje gemaakt. Echt. Om de mensen... Uh, Bewust te maken dat ze niet voor de trein. dat ze uit moeten kijken voor het spoor en zo. Dat ze er niet opeens voor moeten vallen. Dat ja, is heet... het toch logisch? Ja, maar gewoon om extra uit te kijken op de parons en zo. dat, dat je niet per ongerobd Het nummer heet Dump Ways to Die. En dat is heel vrolijk waarschijnlijk. Set fire to your hair. Poke a stick at a grizzly bear. Eat medicine that's out of date. Use your private parts as piranha paint Dumb ways to die So many dumb ways to die Het is uh, een uh, Ja, het blij, blijven spoorwegen Waarschijnlijk wordt hier ook pro wel gedaan we Ze lopen vertraging. vast <laughs> We hebben vertraging <laughs> met YouTube Dan gaan we het gewoon nog een keer proberen Ja? Ja, want zo professioneel zijn wij Zijn wij zo ja. professioneel? Kijk, ja. als je het nu zou doen, zou dat heel fijn zijn nou, wat ik dus eh, wilde zeggen, in dit nummer ja, gaan ze dus allemaal domme manieren beschrijven hoe je dood kan gaan. En de domste is natuurlijk gewoon voor een trein vallen en dat is uiteindelijk het conclusie van het liedje, van kijk daar vooruit. Maar hier hoor je dus allemaal domme dingen om dood te gaan. Je hebt het net, Mark Brugge, hè? Je verklapt alles al bij het verhaaltje. Maar goed, we gaan er naar luisteren. Dat maakt toch niet uit? We gaan er naar luisteren, toch? Rustig maar. Die Toast out with a fork Do your own Electrical work Teach yourself How to fly Eat a two week old Unrefrigerated this red button do mm. Don't ways to die. Be safe around trains A message from Metro Toch leuk, hè? Ja, zo'n zo soort reclames hebben wij nou ook ja. nog in het, het, het filmpje is ook leuk, jullie moeten maar eens kijken op YouTube Dump, Dump ways, ways to, die. to die Wat vind jij nou echt de domste manier om dood te gaan? <laughs> dat is echt een hele goede vraag Ja, um, ja. De domste manier om dood te gaan De domste manier om dood te gaan uh, Als Zwarte Piet Van als... een dak afvallen dat, dat is vrij stom, ja Dat is wel stom en ook meteen een heel mooi bruggetje naar uh, wat komen gaat natuurlijk. In de Manenschijn. In de Manenschijn een keertje. Toby legt het principe nog eens een keertje uit aan onze... In de Spotlight, zodra je drie nummers van dezelfde artiest. Maar we hebben dit keer een speciale Sinterklaas-uitzending. Dus we hebben In de Manenschijn. Ja. In plaats van In de Spotlight. En... Welke gaan we doen? Ja, de, de, zullen we beginnen met de zak? De zak van Sinterklaas? Laten we het maar doen. In de hippe versies, hè? De hippe versie. Niks experiment. Jawel, Vind je dit leuk? De zak van Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. Ja. Gewoon luid, luid. Wow, hoor luid en luid. Ah, Margot. Hey Frank. Daar stond hij. Daar stond wij. Daar stond wij blij van zingen. De hele, de hele, de hele wereld in de zak van Sinterklaas. Sinterklaas, Sinterklaas. Zou de kinderen ook echt zo de zak van Sinterklaas zingen? Nee, nee. Misschien wil de Karel ook misschien. Heb jij trouwens je schoen al gezet? Tuurlijk! Ja? Ja. En wat heb je erin gekregen? Um, nee, uh, dat blijft geheim hè, tussen de mensen. Nee, vertel nou. Een Lego-autootje. Een Lego-autootje? Ja, en jij? Ik heb een chocoladeletter gehad. Oh. Tenminste heb ik op school gehad. En bergen, so lekker, so lekker. Ja, echt waar. Ik heb op school een chocolade gehad, maar ik heb hem weggegeven, want het was puur. Ik hou niet van puur. Het zal lekker hebben gestonken trouwens in die klas dan. Want al die schoenen? Ja. Nee, we gingen niet al schoen zetten. Ik moest praten bij een ouderavond. Ja. En toen heb ik uh, een chocoladeletter daarvoor gekregen. Van Sinterklaas. Maar in Sinterklaaspapier. Dus ik zei, ja, dan wil ik hem ook wel in mijn schoen. Dus heb ik mijn schoen gezet. En toen heb ik een liedje gezongen en toen kreeg ik hem. Oké. Okay. Wel lief van de Piet de, Pieterbaas. de Baas. Ja. We gaan luisteren. Voor het zoete, voor het lieve zoete kind. Zeg als jij, zeg als jij... Ik nou, hoor een wat, toeter aankomen. Wat een spetterend nummer. Ik zie hem, ik ruik een boot. Ja, ja, ik ruik de boot. Ja, ja. Hoor je hem? Sorry, dat ben ik. Ik heb net uh, je hele zak patat opgegeten. Ik hoor de boot. Segins komt de stoomboot Spanje weer aan. Dat is het Belgisch? Hij denkt ons Tom Sint Nicolaas, ik zie hem al staan, hoe het. Zijn paardje het dek op en neer Hoe waaien hun wimpels al heen en alweer Nu jij, Toby zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Reeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roep. Heb je uitjes je stoel gehad? Nee. nee. Ik ook niet. Of wel? Ofwel. Nee, nooit. En rijd dan niet villetjes. ons huisje voorbij. Dan nu... Een hele bekende Wie kent dit nummer niet? Ik denk niemand. Nee. Wie kent hem niet? Wie kent Het goede doel? doel, daar gaan we helemaal naar luisteren natuurlijk. Sinterklaas, wie kent hem niet? Onder andere Heen Weesbroek. Een goede doel.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 Ja, Toby, het zit er alweer bijna op. Sinterklaas? Nee, die zit in, Dat duurt nog wel even. De In de Manenschijn uh, spotlight. Ja, dat visie. zit erop. Ja. En uh, de uitzending ook al bijna. We gaan nog even luisteren naar Live in Technicolor 2 van Coldplay. Oh, we zijn er weer bijna klaar. En uh, wensen u... En uw hele familie... Een zeer gezegende... Weekende. En een leuke vrijdagavond. Dat zeker. Tot volgende week. Zeker weten, tot volgende week. Het weekend. Dan weer een nieuwe Het Weekend in met Toby en Karim.